Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Het vuur vanochtend rijden politiewagens met 60 km per uur over de snelwegen. De actievoerende agenten gaan wel af en toe de snelweg af... om de files niet te lang te laten worden. Rijkswaterstaat verwacht vanmiddag vooral problemen bij Rotterdam... en tijdens de avondspits in Noord-Brabant. De politie wil met de langzaamaan acties aandacht vragen... voor het CAO-conflict met minister van de Stuur. De agenten winnen onder meer een hoger salaris. In Frankrijk is een Frans-Algerijnse student van 24 opgepakt die vermoedelijk terreurplannen had. Hij wilde aanslagen plegen op kerken in de buurt van Parijs, heeft de Franse minister van binnenlandse Zaken gezegd. De man werd zondag opgepakt enkele uren voordat hij wilde toeslaan. Hij werd door justitie in de gaten gehouden omdat hij in 2011 en 2014 had geprobeerd om naar Syrië te reizen. In Japan is een drone geland op het dak van de ambtswoning van de premier. Op de drone stond een symbool voor radioactief materiaal. Aangenomen wordt dat het een protestactie was tegen het besluit dat Japan twee kernreactoren mag opstarten. De Japanse premier was er niet, hij is op reis in het buitenland. Onder leiding van premier Rutte zijn VVD en PVDA weer aan het onderhandelen over de Bed-Bad-Brood kwestie, algemeen wordt aangenomen, dat vandaag een cruciale dag is. De coalitie onderhandelt nu een week over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Gisteren zei PVDA-leider Samson dat het nu echt de goede kant op gaat. En volgens VVD-fractievoorzitter Zelstra zijn de partijen een heel eind. In de stad Groningen is een man opgepakt die stiekem vrouwen onder hun rok filmde. De man van 48 uit de overstelling Werf werd gisteren betrapt in een schoenenzaak. Daar zette hij een tas in de buurt van een klant. Er zat een cameraatje in waarmee hij opnamen maakte. Het weer, wolkenvelden. In de loop van de dag meer zon en het wordt 10 tot 16 graden. Morgen in het middenland veel zon en ook maximaal 16 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 maais langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. met nu ZFM lunch programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, het is dus nog even heigen vermoeiende bezigheid, hoor. Dat week doorzagen. Maar als je geen elektrische zaag hebt, dan is het heel helemaal... wat. Goedemiddag, Stadvoort. Daar zijn wij dan. Oh nee, ik aan uh, goedemiddag, daar zijn we dan. Dat wou ik zeggen. Het is vandaag 22 april. Het is woensdag. En, eh... Uh... Ja. We een heavy weekend tegemoet, hè. Koningsnacht, Koningsdag. Hoep hoep hoep. En uh, ja, het is niet zo mooi weer buiten, maar goed, dat komt misschien in de loop van de dagen wel goed. Vooruitzichten te zijn, niet al te slecht tenminste, niet tot en met uh, vrijdag Nou ja, het koningsnacht en koningsdag maar goed is. Hé? Laten we mooi weer hebben. Een heleboel te doen in Zandvoort en, uh, en omstreken natuurlijk. Ja, Heemstede, Haarlem, overal is feest. Ja, we hebben nog een primeur vandaag natuurlijk. Ja, we hebben een primeur, een primeur, jawel. Want we hebben een nieuwe sidekick, dames en heren. Ze schopt niet. <laughs> Meestal niet. He? Meestal niet. Nou, dames en heren, mag ik u voorstellen... mijn nieuwe uh, sidekick vanaf vandaag. Uh, in ieder geval, als het uh, allemaal goed gaat... op woensdag en vanaf half mei ook op de vrijdag. Daar ben ik heel blij mee hoor. Want ik zit hier altijd maar alleen en zo... Welkom! Dankjewel, Ruud. Goedemiddag, allemaal. Ja, goedemiddag, luisteraars. Heel fijn. Nou, wat gaan we allemaal doen vandaag? Natuurlijk het gebruikelijke. Het is woensdag vandaag, dus we hebben om half één het regioniers. Kwart over twaalf hebben we de drie in één. En, ehm. Wat hebben we nog meer? Oh ja, ik krijg weer een foutmelding. Nou, gaat ook weer goed. Eh kwart voor één hebben we de bioscoopagenda. Dan verder hebben we ook nog, uh, het recept van de week, ja natuurlijk, kwart over één, het recept van de week. En vooral muziek en straks om twee uur natuurlijk de jaren. En uh, we gaan ons weer bezighouden met die vinyl 50 natuurlijk. We weten hoe dat gaat, sinds een paar weken. Nieuwe stijl dus, dus we gaan ons voornamelijk bezighouden. En we hebben een classic album en dat gaan we proberen helemaal te draaien. Dat zal een beetje moeilijk worden vandaag, want het is een dubbel LP. En dat is voor de Stones fans, voor de Stones fans is het even smullen hoor, vandaag. Want het is nog steeds een van de betere Stones LP's, vind ik zo niet de beste. En uh, die gaan we dus draaien vandaag zoveel mogelijk. Dat is Exile on Main Street uit 72. Prachtige plaat. Beetje, beetje tikkies af en toe, maar goed, dat hebben we dat beetje nog helemaal met plaat. Goed, nou dan gaan we maar muziek gaan draaien. En uh, we zal even die... Uh, Oh, de nieuwste versie van Spotify downloaden. Ja. Nou, vind ik Ga ik dat even niet doen? Zo. Doe maar niet vandaag. Of morgen maar weer. Ga nu gewoon lekker muziek draaien. Jawel, laten we dat maar doen. Komt Et c'est une vraie stromaille. Comme l'oiseau de Twitter. Carmen. Seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la côte. Regarde à toi. Si tu t'aimes L'amour est enfant de la consommation Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tombés du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut, je vais l'échanger moi garde à toi Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur Je le mets en cage Je le fais chanter moi Regarde à toi Si tu t'aimes S'aime, s'aime, s'aime, s'aime, comme ça consomme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime, comme ça consomme, somme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Dat, uh, dat gerommel onderwijl wat u hoorde, dames en heren. Ik, ik, ik weet niet of u een beetje gerommel hebt gehoord. Ik wel, hoor. Ja. Het was Georges Bizet die zich in zijn graf omdraaide. Ja, dan weet je, het was... <lacht> en dit is de heer Michael Jackson. Die vond het ook slecht. Hij zegt het tenminste. Bad! Album dat in de tijd de opvolger was van Thriller. Nog steeds het best verkochte album van Michael Jackson ever. album heette Bad en de titelsong heette ook Bad. Maar hij ging er ook steeds slechter uitzien, dus dat klopt het dan wel weer. Kijk even op de klok. Het is uh, kwart over twaalf geweest. En uh, dat betekent natuurlijk weer ons vaste onderdeel. De 3 in 1. Jawel. Gepikt van Lex Harding van Radio Veronica natuurlijk in de tijd. U weet dat. Hé, hey, wacht even, wacht even, wacht even. Dat gaat niet goed. Wacht even, wacht even. Ik zei ik 3 in 1, zei ik. moet uh, 3 in 1 hebben. Ja. Zo. Die plaat wacht maar even. Dan kom ik in tijdnood. 3 in 1. 1, 1. Vandaag Jefferson Airplane. When the truth is found To be van onze 3-in-1, met uh, volgens natuurlijk het prachtige uh, Somebody to Love daarna de White Rabbit en vervolgens hoorde u ook nog uh, Volunteers en het was natuurlijk de uh, Jefferson Airplane met Zares, Grace, Slick en dan de plaat nu die voorprobeerde te dringen Riddles Dit is Kensington Dat was dan Kensington met hun nieuwe um, Ja, Ik uh, wou eigenlijk even wat zeggen, maar gaat de mens alweer lopen zingen? Even je mond, jij. Ik wou zeggen, het is een plaatje voor alle mensen die uh, binnenkort gaan trouwen. Ja, het is een plaatje voor <laughs> alle mensen die binnenkort gaan trouwen. Het heet namelijk Dear Future Husband. be my one and only all oh, my life. Output Out of the bed. Hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a daddy, man. Just be a classy guy. Buy me a ring. Buy, buy, buy me a ring. Babe. You gotta know how to treat me like a lady. Even when I make some crazy. Megan Traynor was dat. Geliefde toekomstige echtgenoot. Zo heet dat. Dear future husband. Do. Zo zogenaamd ijzerlijstje eisenlijstje op, op muziek zou ik maar zeggen. Hè? Ja, nou ja, je weet, je weet wat, je, wat ze wil, dus uh, het eisenlijstje op muziek zou ik maar zeggen. Het staat nog uh, behoorlijk hoog in uh, allerlei hitparades. parade's ook. Ik heb uh, zo net uh, de ik heb zo net even de nieuwe vinyllijst bekeken. Nou, jongens, er zit uh, weer wat uh, sensationele dingen. De hele top drie is veranderd. Heb ik gezien. Uh, maar dat allemaal na twee, hè? want uh, dan gaan we aandacht besteden aan de vinyl Top 50. De nieuwe binnenkomers en om drie uur natuurlijk straks de Top 3. En die is helemaal veranderd. Alles, is, alles wat er vorige week in stond is eruit. En uh, er staan allemaal nieuwe dingen in. En dus is niet echt mijn muziek geloof ik. Maar nou ja, als, je dat, als je je daartoe uh, verbindt dat je de Top 3 moet draaien, dan moet je dat ook uh, gaan doen. Maar goed, dat straks in de vinyljaren. En uh, ik zeg er ook nog maar even bij dat we straks in de vinyljaren voor de Stones fans natuurlijk is het Smulpap. Zijn het smulpapenuren? Want we gaan een van de beste Stones albums ever gaan we draaien. Exile on Main Street, zo tussen al het nieuwe werk door. Nou, bent u weer helemaal op de hoogte? Dan gaan we nu zien of, ik een keer, of dit ook nog werkt. Dat was het. Ja, het werkt hartstikke goed. Het is alleen de verkeerde jingle. Het werkt echt fantastisch. Dat was het weer. Het, was alleen, het zit mee nog uit te lachen. Voor Zandvoort en de regio. Zit er eentje nog uit te lachen ook daar? Ik ben ook dus, blij dat ik niet aan de knop heb gezeten. Dan krijg ik de schuld meestal ook niet. Nee, je moet, je moet goed in de microfoon praten. Ja. Dichterop. Anders, horen, anders horen ze je niet. Eetje joh. Ja. Belangrijk, als je nieuwslezer is, moet je duidelijk verstaanbaar zijn. Aha. Dames en heren, toetspans met het regio. Nieuws. De gemeente Zandvoort heeft 100.000... Oh, sorry. De gemeente Zandvoort heeft 1000 euro ontvangen om het dorp te promoten. Het geld is bestemd voor het project Circuit Zandvoort... dat tot doel heeft een gratis fietscircuit op te richten... midden op de boulevard met uitzicht op het strand. Afgelopen maandag overhandigde Jan van Run... gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland... een bijdrage aan 13 initiatiefnemers om ideeën te realiseren... die Noord-Holland toeristisch en cultureel nog aantrekkelijker maken. Zandvoort behoorde tot één van die initiatiefnemers. Scoutinggroep Stella Maris, sint willy Broders uit Zandvoort haalt dit jaar het bevrijdingsvuur op voor de bevrijdingspop Haarlem in Wageningen. De scouts in de leeftijd tussen 5 en 18 jaar overbruggen samen zowel lopend als fietsend ruim 120 kilometer. Het is de eerste keer dat een scoutinggroep het vuur ophaalt voor bevrijdingspop. Zowel bevrijdingspop als scoutingsteller Maris Sint-Willibrorders... vieren hun jubileum dit jaar met respectievelijk 35 en 70 jaar. Toch de tocht start in Wageningen met een aantal van de oudste scouts. In estafettevorm rennen en fietsen zij richting Haarlem. Onderweg worden de scouts steeds afgelost door een jongere groep scouts. Het laatste stuk wordt afgelegd door de allerkleinste in de leeftijd van 5 jaar. Het thema van bevrijdingspop... Vrijheid geef je door, wordt zo wel heel letterlijk in de praktijk gebracht. Leg men een Hoekstra in... Huh? leg Leg Menno Hoekstra... Uit. Uh. Ja, zo ongeveer. Um, het is voor alle scouts een grote eer om op deze manier bij te dragen... aan dit belangrijkste onderdeel van het oudste bevrijdingsfestival van Nederland... Straks staan ze allemaal met een bevrijdingsvuur op het hoofdpodium... voor een groep van een kleine 100.000 bezoekers. En dat is een geweldige kind. In het waterrijke gebied rondom landgoed Berkenrode... huizen verschillende soorten ganzen. Canadese ganzen, nijlganzen en ook de grauwe gans. Dit stel heeft onlangs acht kleine pulletjes kennis laten maken met het water... Overdag loopt de hele familie door dat weiland en graast wat in het verse groen. Af en toe gaat de hele familie even zwemmen. De ouders zijn zeer op hun hoede en beschermen de kleintjes op het land... door ze onder hun vleugels te houden. En in het water leren ze hen om onder water te duiken als er on onraad dreigt. De kleintjes worden in hun bestaan dagelijks bedreigd door andere dieren... zoals de vos en de buizer, die, die hetzelfde weiland als jachtgebied hebben... Hopelijk overleven ze hun prille jeugd en kunnen ze opgroeien tot mooie, grauwe ganten. Een jongen is zondagnacht knock-out geslagen op bij de parkeerplaats op Bloemendaal aan zee. Nadat de strandfeesten waren afgelopen en het publiek richting de parkeerplaats ging, ontstond er een ruzie. De jongen is daarbij geslagen waarbij hij knock-out hard op de grond terecht kwam. Een ambulance is met spoed ter plaatse gekomen om de jongen te behandelen. De auto met mogelijke betrokkenen... werd aan het begin van de parkeerplaats tegengehouden door agenten. De jongen is langdurig behandeld. En uiteindelijk is de jongen met een partybus... waarmee hij uit het strandfeest was gekomen... weer teruggegaan naar Den Bosch, waar de groep vandaan kwam. Omdat er geen aangifte is gedaan... mocht de auto die staande werd gehouden weer gewoon vertrekken. Hm. Een ware exodus langs de Nederlandse kust... Duizenden bruinvissen die zich daar de afgelopen jaren ophielden... zijn met de noorderzon vertrokken. Dat blijkt uit nieuwe tellingen van het onderzoeksinstituut Imares op Texel. De onderzoekers tasten in het duister over de oorzaak van de volksverhuizing. We constateren, we constateren nu een plotselinge daling van meer dan 60%, zegt zeebioloog Mardik Leopold in de krant. In 2013 telden in Maris nog ruim 85.000 bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Tussen de jaren 50 en 80 van de vorige eeuw dunde de bruinvispopulatie flink uit. En de afgelopen jaren was het zoogdier weer met een comeback bezig. Ik toch plingetje wachten? Hè? Je ja, ik zelf... ja, ja, ja, ja, ja je moet plingetje Ik Ja, een plingetje wachten. Goed, nog één stukje nieuws. Het mag wat kosten. De natuurbruggen om de duinen in Zuid-Kennemerland met elkaar te verbinden. Voor 9 miljoen is de brug bij Zandvoort Salaan al gerealiseerd. En nu komt er een voor 5,5 miljoen nog een natuurbrug over de zeeweg in Bloemendaal. Ook ProRail legt een oversteekplaats aan over het spoor van Haarlem naar de kust. Vanaf 2017 kunnen de vossen, hazelwormen en andere duinbewoners zich verspreiden over maar liefst 7000 hectare duingebied. Zit er ook die aardbeienvlinder bij? Ik heb geen idee, voor mij mag die gewoon overvliegen. De Westkust lacht weer ja, ja. op geen uur op Als uur per ja. ja. op ja. ja. de een weerbericht naar te ja, het weerbericht dus. Het weerbericht, dat volgt ook nog. Na een tweetal zonovergoten dagen zijn er vandaag wat meer wolkenvelden. Later komt de zon wel weer tevoorschijn en het blijft droog. De temperatuur stijgt maximaal 14 graden en aan zee enkele graden lager. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Blijft het nog steeds droog en bij een tot zwak afnemende noord- tot noordoostenwind daalt de temperatuur naar 5 graden. Morgen schijnt de zon weer flink en is het nog altijd droog. De Noord- tot Noordoostenwind waait niet meer dan zwak. En de temperatuur zal weer wat hoger zijn en stijgen naar 14 graden. Dat was het weer. Zie het met zand zo voort. zon nerveus, zo'n nieuwe presentatrice. Alles gaat fout van me. Lekker. Geen pijn maar de schulden doen. Rillig. <laughs> Geef de nacht. Dit <laughs> is not Rogers met Sheik en I'll be there. 70's 70s bedoel ik natuurlijk. Ja. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig. Het zwingt als een trein, chic. Met natuurlijk Niall Rogers. nummer heet I'll Be There. Dat is echt back to the disco hoor, dit. Ja, heerlijk. We hebben het it Ja, oké, okay. helemaal goed. Bioscoop-agenda. Je is toet met de bioscoopagenda. agenda Ja, want dan draaien weer een paar leuke films. Uh, the Fast and the Furious 7 bijvoorbeeld. Vin Diesel, Paul Walker en Dwayne Johnson... zijn opnieuw samen te zien in de hoofdrollen van The Fast and the Furious 7. Donderdag 23 april om 7 uur. Vrijdag 24 april om half 10 Zaterdag 25 april, ook om half tien. Net als zondag 26 april. Maandag 27 april. En dinsdag 28 april weer om zeven uur avonds. Hier komt geen piepje tussen Ruud. Oké, okay, dan ga ik gewoon doorgaan. je gewoon doorgaan. Maar geen piepjes. Helemaal nee. goed, dan ga ik gewoon door met de volgende. De high-tech helden in Big Hero 6. Dat is een Nederlandse 3D-film. Het is een komisch avontuur. bol hoordevol actie... dat barst van de humor en de emotie... die zo kenmerkend is voor de Walt Disney Studios. Woensdag 22 april... zaterdag 25 april... zondag 26 april... maandag 27 en dinsdag 28 april... allemaal om half vier middags. Dan de volgende. Sean Het Schaap. Van Aardman, de makers van Wallace Gromit... en Chicken Run... het werelds bekendste schaapje... voor het eerst op het grote doek te zien. Woensdag... 22 april om half 1. En het is dezelfde tijd op zaterdag 25, zondag 26, maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 april. Half 2. En dan de volgende. Bloed, zweet en tranen. Het gaat over het film... Uh, de film gaat over het leven van de volkszanger André Hazes. Donderdag 23 april om half 10. Vrijdag en zaterdag 4 en 25 april om 7 uur, ook zondag om 7 uur, maandag 27 april en dinsdag 28 april om half 10. Tot slot vanavond bij filmclub Simon van Kolm Big Eyes. Het waargebeurde verhaal van een van de grootste kunstfraudes van de 20ste eeuw aan de hand van Tim Burton. Zoals gebruikelijk begint deze film om half 8 allemaal te zien, in cirkel Zandvoort natuurlijk, Laten oh, we dat ja, houden ja. we dat uh, van die dat... is vrede... ja. maar één bioscoop in Zandvoort, ja natuurlijk. precies ja. maar ja, het kon zijn, dat die mensen denken zo zo dat we van Haarlem zitten oh ja. nee, maar nee, dat doen we niet we houden het op Zandvoort, precies, Toch? we hebben er één in ons eigen dorpje, je dorpje We gaan huilen met de wolven. Cry Like Wolves. Woo! Oh, oh my... Come on, let's take a ride. We're gonna make it to the other side, other side. So far away from home. It doesn't matter who we are or where we're coming from. Wolves. Huilen met de wolven. De band heet Make Believe. Ja, nog wel een lekker plaatje hoor, vind ik. Binnenkort, nou ook na meneer, binnenkort krijgen we weer een, een, een, een hele lange nacht uitzending en die gaat dan over Sol. Nou, zal ik vast een voorproefje nemen dan.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 So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm mm -hmm. sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same.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 Zitten ON darker gray, wasting time. Ja, De grootste hit van Autozending natuurlijk uitgekomen in 1967... Of 68 eigenlijk, want hij is in 67 overleden. Otis Redding, uh, en uh, het, het verbaasde mij dat ik zag dat er een uh, LP van hem <laughs> binnengekomen is in de vinyl 50. Dus die hoort u straks in uh, tussen 2 en 4 zeker. Kan ik u van overtuigen? Dit is. Uh, ja. Wis Khalifa. And I'll tell you all about it when I see you again.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 Ah, samen met uh, Charlie Puth. See you again. Dus nog steeds CFM Lunch. Uh, vijf uh, vijf uh, dagen per week live op uw radio. Ja, morgen ben ik er helaas niet. Want... Uh... Morgen begrafenis, yeah, that's what's This is Double. You don't know, child. Pass it on. These are bitter, sweet days. As we talk about life, you may think that her love is gone, but you'll find it still strong. De plaat houdt een keer te goed voor mij hoor, want uh, het is, uh, ja, we moeten naar het nieuws en het weer helaas. Uh, het is niet anders, ja, we moeten er uh, alweer uit. De eerste uur zit er alweer helemaal op. Oh, dat is snel hè. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dat. Goed, we gaan uh, naar het nieuws en het weer en uh, ik wou even vertellen. Morgen dan, uh, ben ik er helaas niet, vanwege een begrafenis, maar Charles neemt het over morgen. Dus uh, ja, gaat het programma gewoon door hè. Ja. Goed, we gaan uh, naar het nieuws En het weer van één uur En leg vast pen en papier klaar hè, Want straks om kwart voor één krijgt u het Weekend, of het, uh, het, het recept Van de week En het zal ongetwijfeld heel erg lekker zijn Ik word meestal als proefkonijn gebruikt Voor die recepten dus Tot zo hè, aan de andere kant van het nieuws.